nacht, luisteraars, welkom bij Chimek's Nacht. Onze gast vannacht is omstreden, maar dat mag ons niks uitmaken, want wij moeten onder alle omstandigheden open blijven. Wij moeten blijven luisteren, luisteren, luisteren en hij heeft vast veel te vertellen, want hij is een horeca en hij heeft de naam Genadeloos te zijn. Maar dat geloven we natuurlijk niet. Want dat, dat kan niet. Want wij zijn allemaal mensen. En waar schuilt in hem het gevoel? Daar gaat het, wat mij betreft, vannacht over. Sjoerd Koistra. Komt hij verder, meneer Martin Hallo. komt hij maar verder? Komt hij hier zitten? Ik heb geen alcohol laten neerzeggen, want... Als ik het mag geloven, dan drinkt hij niet. Nee, ik drink niet. Alleen water, maar ik drink niet, dat klopt. Uh, hoe komt hij dan? Ik ben toch een beetje uh, fors. Nou, fors, ik ben wel eens 20 kilo zwaarder geweest. Nog dus zwaarder? Wat, ja, nog zwaarder. Hoeveel dus, uh, hebt hij nou? Ik ben nu ongeveer 113. Ho 113, bij, ben, bij ben, welke, ben, welke lengte? 1,87. 1,87. En ik ben bijna 135 geweest. Dus ja, is één keer met je je lichaam te maken. Dat ja. kun je niks ja, maar bent u dan tenminste een uh, levensgenieter wat eten betreft? Nee, ook niet. Ik eet gewoon vrij normaal. Maar dus, ja, één keer heb je die bouw en dan kun je Aha. weinig aan doen. Dus uh, ik, ben, ik ben wel tamelijk asketisch. Ja, jawel. Meent u dat? Ja. Wat leuk. Ik heb ja. een leuke glimlach trouwens. Ja, ja <laughs> leuk is dat. Nee, want ik ben een beetje gesteld op ik geraak. Ik moet dat eerlijk toegeven aan de luisteraars. Want ik heb een... Uh, ik moet de naam bijpakken... Uh, de, de documentaire van Fons de Poel, die naam kende ik natuurlijk, ja. uh, maar hij heeft dat samen gedaan met uh, Helene Mindera. Ja, dat klopt. Die heeft geloof ik de interviews met ja, die afgenomen. Ja, en ze is psycholoog, volgens mij. Dat of, weet ik zoiets. niet. Nou, maar in ieder... zo He, Hele mooie documentaire. Was hij daar zelf tevreden, tevreden over? Ja, was ik tevreden over. Het was de eerste keer dat ik het gedaan heb. Ze hebben mij gevraagd. We hebben eigenlijk een voorgesprek gehad. En uh, och ja, in een gesprek, dat klikte goed, heb ik gezegd... Nou, doe maar. Dus we hebben met elkaar zes dagen gefilmd. En uh, van die zes dagen blijft dan met elkaar iets van 24 uur filmen gedraaid. Er blijft dan uiteindelijk 40 minuten over. Maar ik moet zeggen, achteraf was ik heel tevreden over. Is daar een moment dat je ja, dat zei, dit ben ik. Dit, zo ben ik echt. Zou je dat moment willen memoreren? Ja, het moment, je hebt eigenlijk, als je documentaire gezien hebt, dan heb je eigenlijk een paar momenten. Dan heb je een privé moment en je hebt zakelijke momenten. Ja. Welke zakelijke moment vond je interessant? Uh, nou, het meest zakelijke moment was gewoon de vraagstelling van hoe ik mijn zaken doe. En natuurlijk gezien door al de publiciteit van het afgelopen half jaar, dat je daar een stukje uitleg over hebt kunnen geven. Ja, zou ik dat hier in deze uitdending ook heel even kunnen doen... dan hoeven we dat verder niet over te hebben... Het gaat uh, straks veel meer over u dan over de zaken doen. Want mensen moeten nou oud rusten, moeten straks gaan slapen. Dus anders gaan in hun hoofd allerlei. Want iedereen heeft financiële problemen in mindere of meerdere mate of financiële dromen. Dus laten we mensen niet onrustig maken. Heel kort over het zakelijke. Ja, het zakelijke, wat ik ook al in de tv-uitzending heb gezegd. Ik verpacht horecabedrijven. Ik ben verpachter en dat is het eigenlijk. En dat is iets, het is niet nieuw. In het buitenland gebeurt het heel veel, vooral in Engeland. Maar in Nederland is eigenlijk een systeem... Wat nog niet zoveel gebruikt wordt. En ja. Ik ben daar een van de voorlopers van en ik verpacht. En dat is eigenlijk mijn vak. Ja, dat betekent, ik koop de uh, cafés op. Uh, cafés die, uh, die liggen op de goede locaties. A1-locaties bijvoorbeeld. Uh... Uh, A-locatie noemen jullie dat. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld Café Keizer is zo'n voorbeeld hier ja. in Amsterdam. Dat ja. is A-locatie bij de uh, Concertgebouw. Trouwens, Hoppe, hebt u dat ook al gekocht? Uh, Hoppe, dat is, in principe is dat gekocht door mij. Alleen nog niet afgenomen. Uh, op, op, op de spuit. Ja, ja, dat klopt. Maar wat betekent dat nog niet afgenomen? Nou, ja, je kunt een voorlopige acte maken en dan is de definitieve levering is later. Dus dat, dat is in zakelijk doen, is dat heel normaal. Ja, maar dat is uh, niemand kan meer aankomen. Nee, nee, nee, nee, nee. Als ik wil, dan is die van E. Maar ja, als je dus. hem niet af, afneemt. Wat nee, dan? Ik, nee, op een gegeven moment moet ik hem afnemen. Daarvoor maak je een contract. En je moet afspraken nakomen. Dus met Hoppen ben ik een contract af, aangegaan. Dus die zal ik na moeten komen. Aha. Uh, nou, bijvoorbeeld Hoppen. Daar uh, kwam ik wel eens als student al. Even vragen. Uh, ik ben ook binnen geweest, neem ik aan. Anders koopt hij hem niet. Ja. Hè? Uh, als hij hem zou kopen, gaat hij hem verbouwen of niet? Nee, nee, nee. Hoppen, hoppen gebeurt helemaal niks. Aan. Hoppen blijft gewoon hoppen en dat is gewoon het verhaal. Dus niet verhalen van Koista die komt en die trekt alles leeg en die gaat verbouwen. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik ben wel goed, maar niet gek. Ik wil mijn zaken hoppen. Moet je zo laten. Het is alleen maar een kunst om het zo te laten. En niet dat je zegt van ik ga allerlei dingen doen veranderen. Hoppen wordt niks veranderd. Moet Aha. gewoon hoppen blijven. Nou, Keizer bijvoorbeeld. Daar kwam ik ook wel eens bij, uh, bij Concertgebouw. De luisteraars waarschijnlijk ook, als ze in Amsterdam waren. Want niet alle luisteraars komen uit Amsterdam. Maar uh, dat hebt hij wel verbouwd. Of dan bent hij aan het verbouwen. Hè? Nou, bij Keizer een heel ander verhaal. En het is wel goed om daar een keer wat over te zeggen. Keizer heb ik zeven jaar geleden heb ik naar de onderneming gekocht. Het pand is toen verkocht aan de brouwerij. En wat gebeurde? Twee, drie jaar geleden kwamen ze erachter dat het pand verzakte... En dan op een gegeven moment, daar kun je niks aan doen. Dus Keizer, dat moest dicht. Dat had niks met mij te maken, had niks met de brouwerij te maken. Maar Keizer door het pand verzakte. Dat was op een gegeven moment zoveel gevaar, dat we echt het echt moest gewoon dicht. En Aha. dat is het verhaal we achter Keizer. Aha. Aha. En uh, ik uh, uh, heb nou begrepen dat er zelfs twee verdiepingen zijn bij nou, Keizer. Nee, Keizer geen twee verdiepingen. deze is een verdieping naar beneden gegaan. Wat we hebben gedaan, door dat hele nieuwe fundering die er is ingekomen... In hebben we de kelder uitgegraven. Dat kon tijdens de bouw, die ruimte er was. En een hele technische gedeelte, zoals de een hele bevoorrading die is naar boven gegaan, dat eerste en tweede verdieping, en de zaak op zich is bijna de helft groter geworden. Oh ja, en style, hoe, wat, wat kunnen we ons bij voorstellen? Nou, ik denk het uh, is, is, is, is nu bijna klaar en uh, ik wil het graag aan de luisteraars laten uh, zien bij spreek van, geef je eigen oordeel. Maar ik denk dat het heel mooi is geworden, maar wie ja. denk ik? Ik heb zelf alles daarin bedacht en ik heb alleen maar geprobeerd om de oude sfeer vast te houden en mensen die daar binnenkomen, dat ze het gevoel hebben we zijn weer in keizer. En ik heb helemaal geen gekke dingen daar bedacht van met witte wanden of warkmaat. Dus het is eigenlijk op een hele zware, klassieke manier is keizer weer ingericht. Ik denk zelf nog mooier dan dat het ...maar echt heel puur klassiek. Nou, mooi. Nou komen we meteen bij emoties. Ik zou graag de luisteraars dat laten zien. Het is toch prachtige zin die je daar zegt. Dus ik, uh, ik besef dat ik iets in handen heb ...wat mensen aan het hart ligt. Ja, dat klopt. En straks, hè, nou die komen we bij die methode Koistra... ...want ik wil dat ik wel begrijpen. Nou hebt hij dat zaak, nou hebt hij dat verbouwd... ...dat moest, dat begrijp ik... ...dat heeft hij gedaan met uh, spullen uit Manchester. Je hebt voor gereisd. Je hebt uh, geen, uh, niks was goed genoeg. Dus je hebt alles aangedaan. Ik ben eigenlijk een soort binnenhuisarchitect. Bent u dat? Hobbyist, ja, ben ik. Maar eigenlijk ben Ja, ja, ja. Kun je wel zeggen? Uh, en nou is dat klaar. En dan ga je dat verpachten aan iemand. Maar misschien zo iemand. Ja, ver, ja. Als ik dat nou wil pachten, hoe ga je me testen? Nou, kijk, normaal gesproken ga je gewoon op je gevoel af. Kijk, je kunt alles nachecken van tevoren, maar je leert de mensen pas kennen als ze erin zitten. En uh, je kunt iemand tien jaar kennen, je kunt hem een dag kennen, je kunt hem een maand kennen, maar als iemand met geld omgaat, dan leer je iemand kennen. En dan moet je ook helaas soms achteraf moet je ingrijpen. Je kunt alle goede bedoelingen met mensen hebben, en mensen hebben alle goede, goede bedoelingen als ze bij je komen, maar gaat het mis, dan moet je ingrijpen. Maar, maar het is puur het gevoel eigenlijk. Oké, we gaan nou op gevoel af. Uh, ik zeg, ik wil graag van E. Uh, keizer pachten. Uh, uh, en st laat me ons voorstellen dat het nog kan... Uh, waar keek hij dan naar bij mij? Wat is, zou hij nagaan? Nou, dat, dat is gewoon het gevoel. Dat, dat als iemand binnenkomt, hè, dan is dat eigenlijk voordat hij iets gezegd heeft, dan heb ik zoiets van, ik doe het of ik doe het niet. En dan ga ik met diegene in gesprek. En dan, gaat, en dan wordt dat bevestigd aan mij, dat ik denk ja, ik heb de goede keuze gemaakt. Of ik knap binnen een minuut, knap ik af. En dan denk ik, nou, ik ga met die man of met die vrouw, ga ik niet verder. En dat is toch puur het gevoel. En ik zeg niet dat het altijd goed is, maar het gaat ook heel vaak goed en het kan ook misgaan. Maar dat doe je puur op je gevoel. Maar ligt dat, zou, je niet naken, ik zou toch met bankboekje willen zien? Nou, wel? dat zegt wel niks, want iemand die een zaak pacht, die hoeft geen bank, die, die, die, die hoeft geen geld mee te brengen. De zaak wordt kandeklaar neergezet, men hoeft niet te investeren. En ik heb mensen gehad met de beste papieren, met hotelscholen, met alles erop en eraan, maar dat is als eigen ondernemer dat ze er niet geschikt voor zijn. Iedereen is ook niet geschikt om ondernemer te worden. En dat leer je toch pas als de mensen in de praktijk zijn. En dat is wel eens een nadeel, dat je dat niet van tevoren kunt nachecken. Maar de pachter, zeg maar, van keizer moet misschien andere eigenschappen hebben dan pachter van Hoppe. Ja, daar hebben we helemaal gelijk aan. Een we, van Hoppen, ik bedoel, maar die hoeft niet geschikt te zijn voor het keizer. kan, maar eigenlijk zoek je de mensen de de zaak, die je denkt die daar geschikt voor zijn. En wie zoek je bij keizer? mee Bij keizer moet iemand zijn die van het publiek houdt, die van het sfeertje houdt, die, die, die, die, die klassiek is ingericht, die, die, die, die toch het sfeertje erin weet te houden en die, die, ja, die toch doet wat de mensen daar willen. Want keizer is echt iets van de mensen uit Amsterdam-Zuid. Je treft daar mensen die daar 30, 40, 50 jaar komen en die, die, het is toch een stukje eigen. En ook een mm. zaak waar enorm veel kritiek op geweest is tijdens de bouw. Als er maar niks verandert, als er maar niks verandert, maar het verzakt daar kun je niks aan doen ja. de, de, Dus op een gegeven moment sta je gewoon voor de keuze Dan is mijn taak om daar weer een heel mooi bedrijf neer te zetten Mene, Meneer Koistra f, Over ik word wel eens geschreven En gezegd dat ik hoe noem je dat, medegenloos? Medogeloos. Medogeloos, ja. Medogeloos ben. Steekt je dat niet? Nee, op een gegeven moment, kijk, als je die omvang hebt in horeca, landse wat ik heb, dan ben je dat gewend. In horeca, Hoeveel zaken hebt je? Ik heb ruim 80 bedrijven op dit moment. Ja, 80. Maar op een gegeven moment ben je dat gewend, dat hoort ook een stuk bij je vak, dat hoort ook een stuk bij de horeca. Dus maar, dat, dat hoor ik is een praatfamilie, daar kun je niks aan doen. Maar een man die een beslissing neemt in een fractie van seconde over andere mens... die dus uitgaat uh, uh, afgaat op zijn gevoel. die moet toch geraakt worden door de uitspraak dat hij medegenoeg. Mede ik, ik zeg dat niet meer. Ja, ja, ja. ja. ja ook, nog een keer? Ja. Medogeloos. Medogeloos. Is daar niet een andere lelijke woord voor? Nee, nou, ik zal het zo niet weten. Maar, maar, maar, het, maar aan de andere kant, het raakt mij ook niet. Omdat ik weet wat ik doe. Kijk, als je nou helemaal met foute dingen bezig bent, dan... Kijk, als je gisteravond hebt ingebroken, dan weet je dat vandaag. He, maar als je weet dat je gewoon je zaken normaal doet, ik bedoel, heb ik daar geen probleem mee. En als iemand het niet goed doet, ja, dan moet je ingrijpen. Dat is klaar. He, hebt u ooit iemand belazerd in uw hele leven? Nee, ik, ik, ben, ik ben hard in mijn zakenleven geweest. En ik heb ontzettend veel goede zakenrelaties. Mensen waar ik al jaren zaken mee doe. En Mensen waar ik al twintig en dertig jaar mee doe. En daar kom ik ook voor op. En die mensen die komen ook voor mij op. Uh, maar als ik zeg: Heb je nooit iemand belazerd? Hoeft hij dan niet eens tien seconden nadenken? Nee, daar hoef ik geen seconde over na te denken. Kijk. Als iemand mij iets verkoopt en ze komen een afspraak niet na, dan ga ik terug, want dan wil ik geleverd hebben waar ik om gevraagd heb. En dat is niet slecht, dat is niet verkeerd. Dat is gewoon om je eigen geld te vragen. Ja, ja. En als iemand mij niet betaalt, dan ga ik naar iemand toe, omdat hij mij niet betaalt. Maar ik vraag wel om mijn eigen geld en ik ga geen flauwekul dingen nee, doen. Nee, maar ik ga nou veel verder. Ik ga naar uw jeugd. Ik denk in uw hele nee, leven. Ik ben nu ben... 52 jaar. Bent u in die 52 jaar? hebt je toch ooit iemand belazerd. Die ervaring nee. moet je opdoen. Anders ja. heb je toch geen ervaring? Nou, ik ben misschien, ik ben misschien zelf ik ben wel en ik en ik, uh, ik ben heel conservatief opgevoed. Ik, bedoel, ik ging vroeger naar de bioscoop, werd ik door mijn ouders, uh, toen ik 17 was, naar de bioscoop gebracht. En s'avonds om elf uur werd ik weer opgehaald. Dus Als je dat tegenwoordig zegt, dan uh, lach je je uit bij je spreken. Dus ik ben heel conservatief opge opgevoed, wat dat betreft. Maar bijvoorbeeld in bioscoop, heb je altijd kaartje betaald? Of ik heb, heb ik... altijd mijn kaartje betaald. Nooit doorheen gesnikt? Nee, ik ben, ik ben, en mijn grootouders zijn al lang overleden. Die waren nog veel conservatiever. Dus ik ben heel conservatief op goed. Ik moest naar de zonderschool. ik moest naar de kerk toe. En de, de, dus met mijn paplepel is me dat ingegoten. Dus... Ik ben voor mijn 18 en 19 eigenlijk nooit alleen in een café geweest. Dus, dus wat dat betreft, uh, nou, hou me daarover op. Dus ik ben eigenlijk te goed voor deze wereld? Nou, ik, ik, ik vind best dat ik goed ben. Ik, ben. ik kan ook heel goed van vertrouwen zijn. En daarom uh, heb ik ook vaak hele afknappers als ik... Als, als mensen mij daar teleur stellen. En misschien dat dat ook wel een harde opstelling van is. Dat ik dan ook roekzichtloos kan zeggen. Ik stop ermee. He, maar je moet ook afscheid van iemand kunnen nemen. Dat moet je ook in een seconde kunnen doen. Ja, dus je wordt in, in, in een seconde verliefd en in een seconde kunt je ook relatie verbreken. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat klopt. Zullen we even luisteren naar de muziek die je had meegebracht? Ja, oké, okay, ik, ik ben benieuwd wat waar dat ja. wordt. Waarmee zou je willen beginnen? Nou, het eerste liedje wat ik heb uitgezocht, dat is een liedje van uh, Curie Ecclesias. Maar dat heeft niet zozeer met de zanger te maken, maar meer met Spanje. Mijn voorliefde of mijn liefde voor het wonen ligt toch een beetje in Spanje. Spanje vind ik een heel mooi land. Dus vandaar dat ik zeg van, ik heb een liedje uit Spanje gekozen. Of door de Spaanse zanger. Maar je hebt toch... Je hebt toch een huis in Frankrijk? Nee, ik heb een huis in Spanje. Dat is het enige wat verkeerd in de documentaire was. Wij hebben een primair. Je ja. hebt een huis in Spanje. Julio Iglesias. Starry, starry night. Paint your palette blue and grey. Look out on a summer's day. With eyes that the darkness in my soul. Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity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 Reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing here, morning fields of amber green, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me how you suffered for your sanity how you tried to set them free they would not listen they did not know how perhaps they listen now for they could not love you but still your love was true and when I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 Like crushed and broken on the virgin snow Now I think I know it. What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They did not listen, they're not listening still Perhaps they never will naar Chimek's Nacht. Ik ben in gezelschap van Sjoerd Koistra. En man die als hart geldt, maar nog nooit heeft muziek, wat mij betreft, zo goed gepast. ...bij de personage als Vannacht. Uh, Meneer Koistra zit ook heel goed in zijn lichaam. Hij is los, hij doet denken aan een judoka... ...aan een uh, judoka die heel goed is in zijn sport. Hij uh, komt over, in ieder geval anders... ...dan als je over hem leest in de kranten. Dat is wat ik aan hem moet doorgeven... ...want ik zit op één meter afstand van hem... ...en dat is een belangrijke informatie als Ina dit muziek luistert, hè. Dan gaat vast iets door je heen. Want je hebt dat niet voor niks meegenomen. Nou, als ik de muziek luister, dan denk ik aan de heerlijke avonden in Spanje. Waar je helemaal kunt ontspannen. Waar je dus ook echt privé bent. En Spanje heb je echt in de zomermaanden, heb je het heerlijke warme zomerweer. En dan, dan Spanje heeft dan de natuur dat echt s'avonds warm blijft. Dus als je s'avonds om 10 uur of 11 uur of 12 uur op je tras zit. Dan heb je de hele zwoele warmte. En dat geeft eigenlijk die muziek een beetje mee. En daarom vond ik die plaats ja. leuk. Maar als, als je naar dit luistert, hè, ook dat de zwoele avond uh, voor je hebt... En ...dan eigenlijk heb je het over harmonie. Hè? Ja. Uh, bent u iemand die naar harmonie zoekt in het leven? Ja, nou, dat vind ik wel belangrijk. Vooral op privégebied vind ik dat belangrijk... ...dat je goed met mensen op kunt zitten en in goede harmonie. Maar dan kun je zakelijk kun je ook heel goed... ...ik heb relaties waar ik al dertig jaar mee omga. Zakelijke relaties, En dat vind ik heel belangrijk. En dat vind ik ook belangrijk dat je goed met die mensen omgaat... ...en om blijft gaan en dat je daar ook goede harmonie mee hebt samen. Dat vind ik belangrijk. Ik weet dat hij dat misschien niet leuk vindt om te vertellen, maar hebt hij ooit iemand in uw leven echt geholpen? Dat hij iemand, ja, dat hij zei: Hou maar en, en, en we praten er niet meer over. Dat hij hem gewoon. ...geld toeschoven of op andere manieren? Nou ja, zeker als ik, als ik mijn hele loopbaan zie... Uh, ...mensen die bij me gewerkt hebben vroeger... ...mensen die ik zakelijk geholpen heb... ...mensen die ik adviezen heb gegeven... Uh, ...mensen die ik soms financieel heb geholpen... Dat, dat, ...bijzij zijn het talrijker die ik heb geholpen... ...en die, die ik geholpen heb aan een bedrijf... ...of adviezen geven, wat ik maar zeer veel. Maar waarom komen die mensen niet in opstand... ...als ze zo lelijke dingen over in de krant ja, lezen? Ja, dat ligt in, in ieder geval misschien... ...in eerste instantie wel aan mezelf... Eh, omdat het me eigenlijk helemaal niks interesseert. Ik ben met mijn vak bezig, ik hou van mijn werk, ik vind mijn werk mooi. En als er dan wel of niet goed geschreven wordt, op een gegeven moment ben je dat gewend. En de hoofdmoot komt toch bij het parool vandaan. En, en die hebben geen enkel interview met mij gehad. Dus op een gegeven moment leg je dat ook naast je neer. Dan denk ik, nou, er zijn gelukkig meer kranten als het Parool. Ja, ja en schijnbaar <tus> vinden ze het leuk om daar gewoon op door te gaan. Dus op een gegeven moment moet je ook de kracht hebben om dat naast je neer te leggen. Ja, maar... en ik, word, en ik ben door heel veel mensen het afgelopen half jaar gesteund geweest die mij gebeld hebben en gezegd: God, sure, dat als wat voor je kunnen doen. En uh, Weet ik veel, zeg maar. Of, maar ik ben dan zoiets van, nou ja, ik verwerk dat zelf wel. Dus ja ik heb er niet zo moeite mee. Ik zeg, nou ja, het hoort bij mijn vak schijnbaar. En bij de horeca, dat, dat, wat ik al zei in het begin van het programma. Dit, dit is een praatfamilie, de horeca. Dus op een gegeven moment uh, denk ik, laat maar. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik weet wat ik doe. En dat vind ik het belangrijkste. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ik heb dat zelf verwerkt. Dat had hij al uh, eerder moeten doen. Zelf dingen verwerken. Al in je jeugd. Hè? Uh, want je uh, vader is namelijk... Uh, Vroeg ja, klopt. overleden. Ja. ik was 22 jaar. Ja, was, ik was 22 jaar toen mijn vader kwam te overlijden. Ja, en toen was hij nog jong eigenlijk. Want ja, ja, ja. tot op uw 18e moest hij nog toestemming vragen om naar de bioscoop te gaan. Dus ja, ja. Dus Het is een uw... hele korte tijd geweest. Dus, dus op, op uw 22e was hij nog een, een, een, een, een jonge man. Had, ja. had hij toen al een vriendje? Nou, Nee, had ik toen niet. Wat ik toen wel heb ontmoet, dat is de, de, de grote zakelijke uh, adviseur die ik had heb. Dat, die man is helaas zeven jaar geleden overleden, dus is dokter Anders Schoutzwaard. Die heb ik leren kennen en die heeft me toen in die jaren de eerste 25.000 gulden geleend. Dus dat is eigenlijk mijn grote steun en toevalaard geweest op het zakelijke vlak. Ja. En dat is de man geweest die het geloof in mij gehad heeft en die mij gesteund heeft, die mij geld geleend heeft. En uh, waar ik tot aan zijn dood zeer goede contacten mee heb gehad. En uh, moest iets tekenen? Of? Ja, ja, er ging ja. keurig op papier. En er werd getekend en er werd geleend en er werd terugbetaald. Dus uh, het, was, het was gewoon keurig geregeld. Ja. Waarom deed die man dat? Omdat je? die man... Uh, dat was In het begin wist je dat Die had vertrouwen in mij. en dat, dat, dat, wat, wat, wat, Op een gegeven moment... werden de vader-zoon relatie. Dus de man had vertrouwen. En ja. ik kwam mijn woord na. En ik kwam mijn afspraken na. En als ik 100.000 gulden leende... en dat moest in twee jaar terugbetaald worden... dan probeerde ik dat in anderhalf jaar. En dat is onze basis geworden. En dat is gewoon op een heel stuk vertrouwen is te gaan Eigenlijk vader maar hoe heb je die man oud gezocht om, om dat aan hem te vragen, die 25.000? Nou, ja, ik, ik heb hem leren ik, kennen. Ik, ga, ik probeer me altijd, uh, Meneer Kooistra, om. Uh, dan begrijpen we elkaar beter. Ik probeer me altijd dingen voor te stellen. Dus ik denk, als ik vandaag 25.000 euro nodig zou hebben, naar wie zou ik gaan? En dan, dan, dat is zo makkelijk nog niet, hè? want dan denk je, ja dan plotseling, die, die vrienden krijgen toch andere gezicht. Hè? De ene moet je dat niet vragen, die heeft het niet. De ander denk je, ja, hoe heb je dat gedaan? Hoe, hoe kies je iemand... Om lening te vragen. Nou, ik heb meneer Goutstar heb ik leren kennen door een zakenrelatie van hem, wat toevallig een kennis van mij was. En uh, uh, meneer Goudstar, die kwam dan uit Zuid-Holland. En ik zat toen in die tijd in Groningen. En, die, en hij had dus een financieringmaatschappij. Dus hij was een financieringmaatschappij. Dus zijn vak was geld uh, lenen en dus geld uitlenen. En uh, via die relatie die ik in Groningen had, die waar ik trouwens nog een goede relatie van mee is, al meer dan 30 jaar. Die, en toen zei ik, God, ik zal wel voor dat bedrijf waar ik toen had, 25.000 gulden willen lenen. En toen zei die. Nou, ik heb wel iemand die een financieringsmaatschappij heeft. En die vraag ik wel. En dat is eigenlijk mijn contact geweest. En dat was s'avonds om 11 uur. Ik woonde nog op Kamers in Groningen. Dus hij is s'avonds s avonds om 6 uur komen. Maar er werd s'avonds 11 uur. En dat gesprek klikte in vijf minuten. En toen gaf hij mij gewoon een check 25.000 gulden. Zonder dat ik wat moest tekenen. Haal dat maar op bij de bank. En de contract stuur ik je later wel na. Dus dat is het eerste begin geweest. Gewoon een stuk vertrouwen geweest. ja. Voordat hij naar Groningen kwam, is al iets belangrijks gebeurd. Hè? Toen bent hij eigenlijk weggegaan uit een norg. norg ja, dat hè? klopt. En uh, waarom bent u daar weggegaan? Nou, ik, uh, uh, mijn ouders hadden dat bedrijf in Norge gekocht. Dat was in 1965, dus was ik 14, 15 jaar. En ik heb in het hele bedrijf eigenlijk dag en nacht gewerkt. En op een gegeven moment ja, kwam ik erachter uh, dat ik meer op mannen viel dan op vrouwen. Dus toen heb ik eigenlijk mijn eerste vriend leren kennen. Even voordat, voordat we dat is... Uh, daar komen we nog op. Maar dat, wat was dat voor bedrijf precies? Dat was een recreatiebedrijf. Dat was een, met een speeltuin erbij, een kinderboerderij erbij, een, een pavioen, een restaurant erbij. Eigen, eigenlijk echt een familiebedrijf, zeg maar. En als je zegt gewerkt? Uh, wat wat heb je dan gedaan? Alles, alles wat binnen de horeca te maken heeft. Van wc schoonmaken, tot achter de bar staan. Toen in het buffet staan. Er was een speeltuin bij. Swinters moest je gaan verven. Je moest het in de winter weer klaarmaken voor het voorjaar. Het was gewoon uh, zomer zeven dagen in de week werken. Ja. Geen vrije dag. Daar was je gewoon bezig. Dat wist je gewoon van tevoren. Ja, ik, <coughs> ik, men is slecht. Ik, kwam net, ik moest nou een beetje lachen. Want ik dacht, ik heb het toilet schoongemaakt. En daar ja. kwam je achter dat hij meer van mannen houdt dan van vrouwen. Nou, dan, ik achteraf waren die toiletten daar niet zo spannend. Dus <coughs> dus, was... Uh, dus, dus, dus, dus, Nee, dat was een proces wat eigenlijk ja. later kwam. Ja. Toen ik toen ik jaar of twee, 23 was. Ja, ja. Maar hoe, hoe, hoe heb je dat ontdekt? Want je zegt ik heb dat al in Norg ontdekt. Nou, in Norg ontdekt toen was mijn vader was al overleden. Mijn vader heeft dat eigenlijk nooit uh, meegemaakt. Ik heb, ik heb nooit tegen mijn vader gezegd ik ben homofiel of wat dan maar. Dus die heeft er ook nooit geweten. Maar toen ik een jaar of drie, 24 was, mijn vader al een aantal jaar overleden. Dus toen ja, op een gegeven moment kwam je erachter. Op een gegeven moment ja, kwam ik tot die ontdekking. En dan de tijd was <coughs> toen heel anders als nu. Je kon er niet zo over praten dan bijvoorbeeld nu. Dus ja, op een gegeven moment kom je erachter en dan uh, ga je daarmee door en je zegt gewoon niks. Het is niet zo dat je direct gaat roepen van... Uh, ik ben homo simaius. Uh, dus op een gegeven moment uh, ja, het gaat dat vanzelf. Dat ja, ging zo toen wacht, in die tijd. Dus aan de ene kant bent hij uh, uh, hard aan het werk als kind. Ja. Dus dan zou je ook zeggen... dan ben je ook als mens wat verder dan kinderen van 14... die alleen maar uh, spelletjes doen. Nou, ik was misschien zakelijk wel verder dan privé... En dus op dat moment, ik denk, als ik mensen zie van de leeftijd die ik toen had van 18, 19. Toen ik 18, 19 was, runde ik het hele bedrijf van mijn ouders. Mijn vader was toen nog ziek, dus ik, ik deed de boekhouding, ik deed alles. Ik deed van begin tot eind deed ik alles. En ik had voor privé heel weinig tijd, dus die privéontwikkeling bij mij is eigenlijk later gekomen. Hebt hij dat ooit ingehaald of loopt hij nog altijd achter? Nou, ik denk dat ik wel al in heb gehaald. al die jaren terug zie, heb ik toch een heel mooi leven gehad. En ik heb nog iedere dag een mooi leven. Dus de, de, de, ik ben, voor mezelf ben ik niks te kort gekomen. Ja. Maar de tijden waren toen anders dan nu. Ja, dat begrijp ik. Maar je uh, hebt ook uh, twee grote liefdes gekend. Hè? Ja. Of, uh, ja. De eerste was Rob. Ja. Uh, die heb je leren kennen... Die heb ik leren kennen. Toen had ik al mijn eerste zaak in Groningen. Die was een uh, student in Groningen. Dus die kwam bij mij in een van de zaken. Dus heb ik gewoon leren kennen eigenlijk bij mij aan de bar zeg maar, in Groningen. Dat ik achter de bar stond en hij was daar klant. Dus zo heb ik hem leren kennen. En toen uh, zei hij zo voor de grap van, uh, ik ga morgen zwemmen. Ik zei, nou, ik zei, waar zwem je? Dat en dat zwembad. Ik zei, dan kom ik ook zwemmen. Nou, ik ging nooit naar het zwembad toe. Dus de, de, de, en dan ben ik daar zeven weken achter elkaar heen gegaan te zwemmen. En in, van twaalf tot één vergeet ik nooit weer. En hij was daar en ik was dat. En na die zeven weken zijn we uitgegaan. En drie maanden later wonen we samen. En Hoe, dat is, hoeveel, dat... hoeveel weegt hij toen? Nou, well, toen was doem. ik een stuk lichter. Toen was ik, denk misschien uh, 70 kilo of zo. Want ik heb vroeger toch wel in mijn jeugd veel aan sport gedaan. Ik heb ook judo gedaan. Eh, werkelijk? Ja, ja, ja. Ik oh, heb fantastisch. Veel judo gedaan. Nou, ja. dat heb ik mooi gezien. Ik heb als kind heb ik nog. Uh, als Anto Geising heb ik nog mee meegejudoerd als kind in dingen. Dus wat dat betreft klopt dat wel. Oh, meent hij dat? Nou, ja. geweldig. Ik heb namelijk uh, recentelijk uh, Wim Ruska geïnterviewd voor ja, de televisie. Ja. En eigenlijk onder indruk ook van die uitzending. Ja. Uh, helaas, hij uh, he is na de herseninfarct. Ja. Nou, dus dat gaat niet zo goed nee. met hem lichamelijk. Maar psychisch is hij nog steeds ja. sterk. Moest ik denken aan dat judo. En ik zag echt een judoka. Ja, dat klopt. Uh, een kwestie van balans judo. Ja, hè? Ja, ik heb nou ook moeten balans houden in zaken. Dus ja. dat heeft allemaal mee te maken. Maar terug naar Groningen. Want ik, mijn gedachten die, die gaan alle kanten uit. Ik probeer me toch te concentreren nu op dat liefdesleven, want wat ik steeds, wat ik steeds uh, uh, voor me heb... is die jongetje, die dus zakelijk verder is dan privé. Dan, maar waarom ontvlucht hij dat familiebedrijf die hij eigenlijk leidt? Waarom gaat hij naar Groningen? Dat snap ik niet. Want wie leidt dan die, dat bedrijf? Nou, dat, dat, dat ging zo. Ik, uh, ik uh, woonde toen in Groningen, samen met Rob. En op een gegeven moment zeiden wij... voor het gemak gaan we dichter bij het bedrijf wonen in Norg. Dus er kwam daar een huis te koop. En dat huis hebben we toen gekocht... En toen woon ik dus in Norg. Dus een heleboel mensen kenden mij dus als de zoon van de eigenaar. En uh, men dacht, ik woon in Groningen. En men dacht daar op zo'n dorp en in alle omgeving van... God, uh, uh, hij zal eens een keer een meisje hebben of wat ik maar... En toen ging je dus echt wonen in het dorp. En toen, dat was ook een ontdekking voor mezelf. Toen kwam men erachter, God, hij woont met een man samen. En dat bedrijf was, zomers was dat een seizoenbedrijf. En in de winter hing je meer af van de bevolking, van de bruiloft en partijen. En de werden werden afgezegd. En, en dat heeft mij zo geraakt toen. En afgezegd, waar, waarom? Af, dat werd afgezegd omdat ik met een man samen woonde. En dat was meer, maar daar praat je over inmiddels meer dan 30 jaar geleden. Dat was toen een andere tijd. En dat heeft mij toen toch wel zo geraakt dat ik dacht van, ja, wat moet ik hier doen? Dus ik heb gewoon... Even plat gezegd, gewoon de hele tent verkocht. En ik heb in 1981 heb ik dat bedrijf verkocht. En ik had al een aantal zaken in Groningen. En toen hebben we opnieuw een flat gehuurd in Groningen. Toen ben ik weer in Groningen gewonnen. En dan ging ik wow. daar achter de bar zo'n s'nachts vijf uur. En dus... dan moest hij nog tussen de middag zwem... ja. zwemmen ja. met ja. Rob. Nou, dat, was dat, was meer... dat, was... dat was voor die tijd. Dat al. was meer drijven ja. op het water ja. ja, volgens mij. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Nee, nee, maar dat, dat is... Toen had ik al een paar zaken in Groningen. Dus om de stap te nemen, om het Norg weg te gaan, was voor mij ook gemakkelijker geworden. Ja. En toen bent hij zo naïef dat hij dus komt, eigenlijk dichterbij woont naar het platteland, en hij wordt teleurgesteld in de mensen ja. die, die, die zeggen dat hij, dat hij eigenlijk een flikker ben en ja. dat ze niet meer bij ja. in de zaak komen. Dus hij verkoopt het en ik ga de weg met Rob naar Groningen. Ja, en klopt. het gaat voor de wind. Ja. Toen ben ik in 1984 uh, ben ik naar Amsterdam gegaan. En dus toen had ik dus, dus op een gegeven moment Groningen had ik, was, vond ik ook te klein. Dat had niks met mijn geaardheid te maken, maar ik wilde verder. En toen had ik eigenlijk de bedoeling om mijn zaken in Groningen ook te verkopen en om naar Amsterdam te gaan. Want Amsterdam heeft mij altijd getrokken. En toen ben ik in 1984... Heb waarom, ik... waarom getrokken? Ja, als je van het horecavak houdt, dan is Amsterdam een van de mooiste steden. Maar dat heeft niet iets met, dat, met die geaardheid nee, van die te maken nee, nee, Dat je nee, nee, nee. meer vrijheid nee, voelt. Nee, nee hoor. Dat heeft ge, bij Groningen is een prima stad. Dus nog een prima stad. Dus toen had ik echt de bedoeling. van ik ga mijn zaken die ik toen had. ga ik verkopen in Groningen. Want ja, toen in die tijd had je de fax niet. Uh, niet de e-mails, noem maar op wat je nu hebt. Toen was de weg door de polder. die was net klaar. En ik heb nog gereden met zo'n mobiel uh, telefoon. of zo'n mobiel bakje. dat je uh, via Radio Scheveningen. En dus toen had ik mijn bedoeling. van ik verkoop mijn zaken in Groningen. en ik ga in Amsterdam verder. Want toen van in twee steden zitten, dat kon niet. Want je moest erbij zijn. Ja, nou, ja. Die de oude, oude wet binnen de horeca, je moet er bovenop zitten. Nou, toen heb ik me in, uh, er is een, een of andere gezegde. Hoe, hoe klinkt dat gezegde? Nou, de gezegde van, als, je, als je er niet bij bent, dan weet je ook niet wat er gebeurt. Het oog van de meester maakt het paard vet. Ja. Dat dus ook een gezegde. En toen ben ik, dat is nu over twee weken, is dat twintig jaar geleden. Dus 13 uh, september 84 heb ik mijn eerste zaak in Amsterdam gekocht met de bedoeling om mijn zaken in Groningen weg te doen. En, uh, maar op dat moment uh, ja, ging het eigenlijk zo goed, ben ik eigenlijk in beide steden blijven hangen. Dus, en ik zit al twintig jaar in Amsterdam. En de zaken in Groningen zijn ook gewoon gebleven. Ja, het oog van de meester maakt het paard vet. Ik hoor het voor het eerst. Oh, ik ken dat soort spreekwoord helemaal niet. Oh, dat is onze en, regisseur ik heb, Vincent ik, van Merweg. Nou, Leg het u dus uit, want ik snap het eigenlijk toch niet helemaal. Nou, Het gezegde, het oog van de meester maakt de paard vet. Dat heb ik op de lagere school al geleerd. En dat moest ik een keer de opstel overschrijven. En het houdt in, als je er niet bij blijft, dus het oog van de meester, dan, dan gaat je zaak niet groeien. De, de, de, dus op een gegeven moment, die uitspraak is gewoon, als je niet bij blijft, gebeurt er niks. En dan, ja. dan, dan raak je de controle kwijt. Dat is een beetje de uitleg. Ja, ja. oké. Okay. Dus als het oog van de meester er niet is, ja, precies. wordt het paard vet? Ja. ja. Nee, jouw is niet. Nou, word, nou begrijp ik het weer niet. Wat een pauwhoop luisteraars. Als het, is het oog van de meester er niet is, wordt het paard vet. Zo is dat. Zo is dat, toch? Klopt dat. Ja, want uh, alleen het oog van de meester zorgt ervoor dat het, dat het paard blijft werken. Ja, dat klopt. Ja. klopt. Oh, op die manier. Oh, wat goed. Ja. Ja. Oh, nee, nee, natuurlijk. Nou begrijp ik het. Dank je wel, Vincent. Want ik dacht, kijk, alleen als die. Ik, ik dacht, uh, ik, ik moest aan iets denken van mijn jeugd. Mag ik ja. je dat vertellen? Dat ja, is een zeker. verhaal over ja. mij. Nou, ik heb een broer die is helaas overleden. Dat vind ik echt vervelend. Uh, uh, maar ik kan voor het eerst met plezier aan hem terugdenken als ik dit vertel. Ik, hij was acht jaar ouder. En uh, ik was een jongetje van jaar of uh, vier, vijf. En hij ging naar een uh, padvinderskamp. En hij gaf me een varkentje van porselein. Met zo'n gaatje erin. Daar moest geld in. En hij zei Martinko. Dat is een verkleinwoord voor Martin. Zorg voor, goed voor dat varkentje. Jij moet dat varkentje die moet altijd eten. Iedere dag, minstens drie keer. Want anders gaat het niet goed met dat varkentje. Ik heb dat uh, geloofd. En ik kan zich voorstellen, een kind met vier... Die, iedereen die langskomt op straat... Ik stond voor ons huis. zei ik, meneer, dat varkentje moet eten. Die hebben we nog niet gegeten vandaag. Toen hij terugkwam... maakte hij, en dat was dus heel wreed, dat varkentje kapot... En kocht hij een fiets. Ja, precies. Ja. En dus ik heb met dat vet, met dat paard vet maken, dacht ik, als de meester bij is, dan wordt dat uh, paard vet. Maar inderdaad, dat hij zo, paard moet werken ja, op het land. Ja. En meester moet bij zijn. Ja, ik, ja, ik ben ja. oud geput, mag ik een beetje muziek? Ja. Wat wordt dit? Dus uh, Harry Bellefonte met de Streets of London. Ah, dat Londen een van mijn lievelingsteden is, have you zien the old man in the closed down market kicking up the papers with his worn out shoes? In his eyes you see no pride And hanging loosely at his side Yesterday's paper Telling yesterday's news So how can you tell me You're lonely And say for your son Let me take you by the hand And lead you through the streets of London And I'll show you something That'll make you change your mind Over in that old cafe At a quarter past eleven Same old man sits there On his own, looking at the world over the rim of his teacup, and each tea lasts an hour, and he wanders home alone. How so, how can you tell me your love?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 I'd see old girl who wants the streets of London dirt in her hair and her clothes in rags Ik draai dat weg meneer Koistra. sorry want ik wil nog zoveel met u bespreken wij zijn pas bij uw je prille jeugd. ik ben pas in de 20 en ik wil met u verder Yesterday paper, stelling Yesterday News, dat ho hopen wij voor onze gast Sjoerd Kooistra, dat alle verhalen die vooral in parool stonden, dat het blijkt allemaal opgeblazen en dat hij uh, niet alleen Horeca Tycoon blijft, maar ook uh, blijkt een man te zijn die uh, altijd waarheid vertelt en Eerlijk is. Want zo heeft hij zich uh, voorgedaan, zo heeft hij zich voorsteld uh, aan de luisteraars. En wie zijn wij eraan te twijfelen? En ik al helemaal, want ik zit op één meter afstand en ik zie een man die heel natuurlijk overkomt. En daar moet ik toch op afgaan. Hè? En niet op yesterday papers nee, en precies. yesterday News. Hè? <coughs> maar goed, nu bent u dus in Groningen, ik ben in de twintig en u hebt uh, uw grote liefde erop. Wat stoot er erop? Uh, Rob studer Geschiedenis in He, Groningen. Heeft hij dat afgemaakt? Nee, heeft niet afgemaakt. Dus dat zwemmen nee. heeft hem wel van de apropos gebracht? Ja, nee, zwemmen u. heeft hem wel van de apropos afgebracht. Ja. Ja. Ja, dat klopt. En ik heb nooit gestudeerd zelf. Hè? Nee, ik heb een rijbewijs voor dus niks. Ja, maar ik heb dat wel willen doen. Ja, ik heb ja. dat wel willen doen. Maar dat kwam dus door de omstandigheid, omdat mijn vader die werd ziek en toen, die werd al ziek toen was ik een jaar of 17. Dus ik ben eigenlijk heel jong in het bedrijf gekomen en dan moest ik gewoon meehelpen. En, ja. En, ja, dus op een gegeven moment heb ik daar nooit ja. geen gelegenheid voor gehad. Maar als ik had kunnen studeren, dan Had ik wel wat willen studeren. Rechten. Had ik graag rechten willen ja. studeren. Maar eigenlijk doet hij een heleboel voor Nederlandse recht. Want je hebt gezegd, ik beweeg me tussen de mazen van, uh, van de wet. En als je dat doet, dan geef je de uh, uh, rechtskundigen kans om... Uh, rechtssysteem zo te verbeteren dat het niet mogelijk is. Nou ja, in ieder geval, als je uh, zakelijk bezig bent en als je dus één bedrijf hebt, kom je daar niet veel tegen maar heb je meerdere bedrijven, kom je ook voor meerdere problemen te staan. Dus dat heeft met vergunningen te maken. Het heeft, met, dat kan bouwvergunningen zijn, dat kan civiele zaken zijn dat kan mensen die, die een koopovereenkomst niet nakomen. Dus ook door je werk word je ermee geconfronteerd. En ja. het heeft mij ook aangetrokken om daar eigenlijk veel van af te weten. Dus, dus vroeger, voor het eerst als je naar een advocaat ging, hè, dan dacht je van nou, die advocaat weet het. Hè. Dus nu, als ik een Zaak heb en hopelijk uh, heb ik maar weinig. En dan zoek ik zelf de advocaat daar die ik denk die dat het meeste van af kan weten. Omdat je door het al jaren heb je toch zoveel praktijkervaring opgedaan dat je, dat je gewoon zegt: van, Nou ja, ik denk dat die voor die zaak geschikt is. Maar denkt die ook met hem mee? Nou, ik, de, de, ik ga niet eigenwijs doen, maar op juridisch gebied zijn toch wel de meeste dingen wat ik zelf uitzet te denken. Ja, meent hij dat? Ja, ja maar anders was. je denken, had je ook niet zo'n bedrijf op kunnen bouwen. Want, want uh, waarom heb je zoveel advocaten die zo gespecialiseerd zijn? Je hebt ook niet één advocaat die alles weet. Dus advocaten zijn zich ook gespecialiseerd. Maar doordat ik zoveel met dingen te maken heb gehad... is het ook een stuk hobby van mij geweest om dat in je op te nemen. Maar, maar heb je zoveel advocaten? Nou, ik heb niet veel advocaten. Ik heb wel veel advocaten die ik gekend heb. Omdat ik niet altijd een vaste advocaat heb. Dat ik zeg van: ik heb één advocaat die altijd alles voor me doet. Omdat je zo verschillende zaken hebt, moet je de mensen uitzoeken die daar het meeste van af weten. Ja, ja. En dat wil niet zeggen dat één advocaat voor alle zaken. Je hebt civiele advocaat, je hebt strafadvocaat. Je hebt zoveel verschillende advocaten. Bestuursrecht, noem maar op. Ja. Is. Ik ben ook getrouwd, hè? Ja. Maar dat gebeurt niet bij de advocaat. Nee, dat, want dat scheiden uh, gebeurt bij de advocaat. Dat heeft hij, maar dat heeft hij nooit nodig. Dat ja. heb, ik, heb ik nog nooit. En ik hoop het ook nooit mee te maken. Ik ben twee keer getrouwd, hè? Nee, met, met Rob uh, heb ik gewoon samen gewoond. Dat ja. kon toen nog niet. En de, de registratie kon toen nog niet. En nu met mijn uh, echtgenoot Dick, zeg maar. Daar ben ik mee getrouwd. Ja. Maar uh, nou willen Luisteraars ook weten hoe dat komt dat hij... Uh, dat ik uh, uh, niet meer met Rob ben, maar dat is trieste uh, ja, geschiedenis. Ja, op een gegeven moment is Rob is overleden en uh, die werd ziek en op een gegeven moment was het een ongeneeslijke ziekte en die is overleden. En hij was ik, nog jong. Uh, hij was nog jong. Hij was 36 jaar. 36 jaar is heel jong. En de, de, de, ja, toen ben ik was zeven jaar ouder. En ja, je staat dan midden in het leven. Je bent met de opbouw van een bedrijf bezig. Dus ja, op een gegeven moment is dat een vreselijke klap die je te verwerken ja, krijgt. Vond hij dat onrechtvaardig? Want dat was eerst dood van uw vader, dan uw eerste geliefde. Of dacht hij eerder aan hem dan aan zichzelf? Nou, oh, nee, ja, kijk, kijk, kijk, die dingen kunnen gebeuren in het leven. En ik bedoel me, de de de zoals vandaag heb ik er nog een krematie meegemaakt. die man is 63 jaar. Die heb ik 30 jaar gekend. En die kreeg een jaar geleden bericht. Had een hersentumor. Nou, vanmorgen ben ik dan naar die krematie geweest. Ja, er zijn dingen dat hoort ook bij het leven. Ik heb mijn vader verloren toen ik 22 was. Mijn moeder is zeven jaar geleden overleden. Mijn zakelijk adviseur. Die heb ik ook meer dan 25 jaar gekend. Nou, die kreeg een broer en dezelfde dag was hij weg. Ja, die dingen die, die als je wat ouder wordt. Ja, mijn grootouders zijn overleden. Dus als je de jongste in een gezin bent. Ja, dan, dan, dan, dan maak je er natuurlijk meer mee dan dat je. Uh, maar, een van de oudste ben, of wat ook maar. Maar nu, zo wezen heet, als die dingen gebeuren. Uh, hebt hij daar iets aan? Want, uh, want kijk, normaal, de, de, de, zeg maar de slapjanussen, uh, zoals ik, die hebben daar niks aan. Die dingen gebeuren, maar als me dat zou gebeuren, ik weet niet wat ik meedoe. Maar ik kennelijk... Trek zich daaraan op. Die dingen gebeuren. Nou, kijk, kijk, als je grootouders komen te overlijden, dan kun je allemaal snappen. Ik bedoel, die hebben een leeftijd. Ik bedoel, zeven jaar geleden, mijn moeder overleden, die was 86. Nou, daar kun je op een gegeven moment heb je daar een goed gevoel bij. Maar als je partner, waar je 14 jaar dan mee samenwoont, waar je een te gekke relatie mee hebt, die, die het hele bedrijf heeft meegemaakt, komt die te overlijden op 36 jaar, dan ben je eigenlijk, ben je privé ben je gewoon kapot. Op zo'n moment dan, dan, dan, dan ja, bij spreken, bij spreken, dan wil je niks meer. Dan, dan, dan, dan zeg je van jongens, uh, ik heb vaak gezegd: uh, wat er mij gebeurd was. En ik heb er toen helemaal op mijn werk gestort. Maar mee, eh. meende hij dat? Ja. Want, want als je zegt... ik wou dat, dat mij dat gebeurd is... Ja, maar als is, je... Is een, als je... Wacht, wacht even stil. Want je hebt enorme tempo als je spreekt. En dat is goed als je zaken doet. Maar nou hebben we dat over emoties. Want het is echt iets ongelooflijks. Je partner gaat dood. Hij is 36 jaar. En ik ben dan 42, 43. En hij zegt... ik wou dat het mij gebeurd was. Maar als je dat meent... dan bent hij een... Bent hij een Bijzondere man, dan bent hij een engel. Ja, maar als je zoveel om iemand geeft. En ik heb zoveel om die persoon gegeven. Dan doe ik nog dezelfde met de relatie die ik nu heb. Als ik voor iemand kies, dan ga ik daarvoor. Dan ga ik daarvoor door het vuur. Dan doe ik daar alles voor. En dezelfde met mijn huidige vriend. Die draag ik op handen. He, dus ik zou niet moeten voorstellen dat er maar iets zou moeten gebeuren. He, en zo had ik ook de relatie met mijn vorige vriend Zo iemand ben ik. Als ik voor iemand kies, dan kies ik voor iemand. En dan kies ik ook mijn hele leven voor iemand. He, en dat is jammer. Ik kan alleen zaken doen. Niet altijd. Maar ik heb genoeg mensen waar ik 20, 30 jaar zaken mee doe. Maar op privégebied. Ik ben ook niet iemand die al met 10 mensen heeft samengehouden of zo. Dus, de, dus als je met voor iemand kiest, dan kies ik ook voor iemand. En dat heb ik ook voor mijn huidige vriend. Ik wil maar ja, bij Zee, daar ga ik voor door het vuur. Ik zou er niet aan denken dat er wat zou moeten gebeuren. Als je ja. in een vliegtuig ergens heen gaat, dan uh, ben je er gerust voordat ik een telefoontje heb uh, dat je er is. Dat is één keer. Ja, dat is mijn natuur. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven maar met een paar mensen gehad. Ja. Ja, wat, wat, wat voor muziek hebben jullie gedraaid op de begrafenis van Rob? Nou, hebben we helemaal geen muziek gedraaid. Want dat wilde hij niet. Hij was iemand die, die, die, die, die hè, de laatste maanden... Hè, ik verkeerde die een hele... Ja, op een gegeven moment kwam hij in een hele andere fase terecht. Moest hij verzorgd worden. Hij wilde niet naar het ziekenhuis toe. Op een gegeven moment heeft hij euthanasie gedaan. Allemaal met de dokter overgelegd. En ik ben daar gewoon als enigste bij geweest. En hij wilde ook naar zijn familie. Die wilde hij geen verdriet doen. Dus op een gegeven moment ben ik daar helemaal tot het eind ben ik daarbij geweest. Heel alleen. En, de, de, en dat is misschien misschien ook wel na die tijd een grote probleem met mijn verwerking geworden. Dus ik heb tot aan zijn overlijden, hebben we eigenlijk helemaal stilgehouden. En zijn familie heb ik een aantal dagen van tevoren pas ingelicht, omdat hij dat wilde. En hij wilde ook gewoon begraven worden. En hij wilde geen uitnodiging. Hij wilde niks. Dus hij ik, zei gewoon ik, gewoon ik, van, van, van je moet me wegbrengen en het is klaar. En ik, en ik wilde geen mensen bij hebben. En ja, dat was zijn wensen. Dat heb ik zo gedaan. Hoe, hoe lang hebt hij hem verzorgd? Uh, nou, echt dat ik hem echt heb verzorgd. is de laatste drie maanden geweest. En toen ging hij gewoon stap voor stap heel achteruit. Ik heb er vanmorgen maar die kennis die we hebben, is eigenlijk zelden meegemaakt. Die, daar ben ik een keer of zes, zeven geweest de afgelopen half jaar. Maar dat zie je gewoon. Ja. Ja, je ziet iemand afgeleiden. Ja, nou, uh, dat is beroep uh, die ik doe. Hè. Ik moet dit vragen, want dat, dat, ik zie dat beeld voor me. Ik zie dat beeld in dat documentaire over bij de KRO. Dat in met dat boekje, met dat pachtboekje van E. Ja. Uh, altijd met het rekenmachientje. Ja. En dan iedere maandag dat geld gaan ophalen. Hè, om een beetje simplistisch dat voor te stellen. Maar nou, drie maanden bent hij alleen bezig met uw vriend. Ja. En op dat moment heeft hij al veel zaken. Ja. Je hebt gezegd, Rob heeft alles meegemaakt. Ja, die ja. kent hij nog ja, ja. toen hij niks had. Hij ja, ja. heeft dat meegemaakt. En dan heb je dus twee dingen. Dat zakelijke, dat moet iedere maandag gebeuren. En dan ja. heb je Rob, die ja, zit te sterven. Hoe ja, hebt klopt. hij dat gedaan, die drie ja, maanden? Dat, dat, ja, dat heb ik gedaan. En daar zijn we doorheen gekomen. En, en, maar en... hebt hij dat je kunnen, heb die ja, kunnen ja, splitsen? Ja, ik heb had, ik, had, ik weet nog in die tijd, ik had gewoon besprekingen, ik had afspraken, en je zat zitten te lachen en te doen, en mensen wisten niks. En ik, ik draaide mij weer om, en ik ging naar huis toe, en daar lachte hij, daar was hij, en er ja, waren gewoon twee werelden op dat moment. Dus ik ging smorgens de deur uit van, nou, kun je redden, kun je dit, kun je dat. En Toen had ik nog niet zoveel zaken in Amsterdam als nu, want vanaf toen ben ik ook weer veel in Amsterdam met zaken begonnen. En toen had je eigenlijk twee werelden. En op een gegeven moment de... de, de, de ja, ja, dat wist je. De weekenden bleef je zoveel mogelijk thuis. S'avonds bleef je thuis. En overdag deed je werk. En dat was echt... Er waren mensen die, die, die, waar ik al twintig jaar kende. Die helemaal van niks wisten. Waar een totale verrassing voor was. Ja, de, ik ben blij dat hij dit vertelt. Want dat is goed voor de uitzending, Maar tegelijkertijd besef ik, terwijl ik naar je luistert... Nou zullen mensen zeggen, ja, die, die kooistra die komt goed over. En nou komt die ook goed over. Maar hoe weten we... Dat... Misschien is dat wel een halve crimineel. En hij, hij komt sympathiek over. En, en hij kan gewoon zich splitsen in tweeën. Ja, maar... Hoe kom je in tweeën over? Wat ik in het begin al zei, zakelijk moet je ook afscheid van mensen kunnen nemen. Dat heeft met zaken doen te maken. Als je iemand een zaak verpacht en iemand komt zijn verplichtingen na... maar stel dat die man gekke dingen gaat doen... dan moet je ook in kunnen grijpen, want dat is behoud van je bedrijf. Als je die man door laat gaan met gekke dingen doen en met de cent opmaken... en dat hij dat bedrijf niet goed doet, dan is het ook mijn plicht om in te grijpen. En dan moet je ook afscheid van okay. iemand kunnen nemen. Oké, okay, maar goed, ik wil over die zaken niet... Oké, okay, nou, je blijft alleen achter... Dus eigenlijk het enige wat hij hebt is nog dat zakelijke gedeelte. Ja, en, en, en, en, en dan heb hij eigenlijk niks. Dat, dat moest een hel zijn. Hoe lang bent hij alleen geweest? Nou, ik ben niet zo lang alleen geweest, gelukkig. Ik ben, uh, ik heb vrij kort daarna heb ik uh, mijn huidige partner ontmoet. Die heb ik op een vakantie ontmoet. En dat was dus niet dat ik daar mee ging samenwonen. Het heeft wel een tijdje geduurd. He, dus, dus, maar ik heb me puur op het werk gestort. En ik heb mijn partner, waar ik dus nu eigenlijk mee getrouwd ben... die heb ik een maand of negen daarna leren kennen. Wij hebben nog zes minuten. Dat is niks, hoor ik van de regie. Dat is niks. Ik kom rustig een keer weer terug, hoor. Ja, nee, dat vind ik pr prima. Maar wij moeten toch naar een soort uh, punt komen. Uh, kort daarna een nieuwe vriend ontmoet. Dick, geloof ik. Ja, dik, ja. Uh, fotomodel. Prachtige jongen en, ja. en hij is veel jonger dan nu. Ja, is 19 jaar jonger dan mij. Dus, dus hij was op dat moment was hij... 23. 23. Op dat moment bent hij een rijke man. Uh, hoe, hoe kan dat, want dat vind ik knap van u... dat hij iemand zo kan vertrouwen... hebt hij hem geen moment verdacht... van dat hij misschien koos voor uw geld. Nee, nog nooit een seconde. Omdat hij in het begin wist hij niet eens wie ik was. We hebben elkaar ontmoet in Spanje... En uh, ik had gewoon gezegd dat ik in de horeca zat. En ik had, in het begin had ik gewoon gezegd dat ik, een, dat ik een cafetaria had, een frietkraam. En ik heb niet gezegd, god, ik heb al zoveel zaken of dit of dat. Dus, dus gewoon heel, op die manier heb ik dat gezegd. En, maar ik heb nog geen seconde ooit aan hem getwijfeld. Maar die jongen uh, was toen, to, to, die 23-jarige prachtige blonde god, ja. is uh, verliefd geworden op 43 ja. uh, of, ja, hè, oude ja. man. Die toen Hoeveel woog hij toen? Ja, nou, toen, toen was ik iets van tegen 130 kilo. 130 kilo, ja. blond de god, 130 kilo. Dus wat is uw charme? Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik eigenlijk aan hem moeten vragen. Maar we zijn nog steeds even verliefd op elkaar als de eerste dag. En We hebben dus een perfecte relatie. Hoe was die eerste dag? Ja, de eerste dag was gewoon, gewoon we ontmoeten elkaar. Maar en waar, waar, waar? Dat, we moeten ontmoeten elkaar op de Canarische Eilanden. Ja, maar bent hij dan in de zwembroek? Uh, nee, ik, ik, zat op, ik zat bij het zwembad en ze waren met een fotosessie bezig. Nou, en op een gegeven moment, ja, dan zag ik hem. En, en s'avonds, dus in het restaurant in het bargedeelte, daar ging ik een praatje maken. En zo is God, waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Nijmegen, nou, ik kom uit Groningen. En zo maar zijn weet, er de eerste contact maar ontstaan. Weet, weet je wat ik dus niet begrijp? Dus je, je hebt zo'n mooie jongen, je, je, je ziet hem en je, hij doet jou wat, hè? Ja. En jij hebt dus die. Je weet ik ben 130 kilo, dus ik heb weinig te bieden. Maar misschien kan ik indruk op hem maken door te vertellen hoeveel ik heb. Nee, heb ik niet gedaan. En dat hebt hij niet gedaan. Nee, dat heb... zou ik ook nooit doen. Maar dan, dan kan je zo'n jongen ook mislopen. Ja, dat kan. Nou ja, dat, is, dat, dat is dan het risico. Maar ik zou nooit bij een kennismaker zeggen: van, ik ben die, ik ben de bijstreek, dat doe ik nu nog nooit. Doe ik zakelijk ook nooit. doe ik nooit. Want zo zit ik niet in elkaar. Hier? Yeah. Yeah. Ja. En dus was dat, was dat de eerste nacht, was dat diezelfde nacht? Nee, nee, nee, dat was pas uh, een maand of vier daarna. Dus het is heel rustig opgebouwd. Ja. Kon hij zich meteen geven? Of moest hij uh, nee, nog een tijdje geduurd? Nee, dat heeft wel een tijdje geduurd. Dat heeft, heeft wel meer dan een jaar geduurd. Hm. Maar hij is wel gewoon mijn grote geluk geweest dat ik hem weer ontmoet heb. En hm. daarnaast heb ik me enorm op het werk gestort. Hm. Dus, uh, en Rob is bij jullie, dat vond ik ook in dat documentaire die ik hier al gemem gememoreerd heb... voor de luisteraars die later hebben ingeschakeld documentaire van uh, Fonds van de Poel, van de Cairo. Dat vond ik ook mm, mooi, dat uw uh, vorige partner gewoon... dat is bespreekbaar, ja. ik kan over uw gevoel... Ja hoor. ja hoor, verder geen probleem, daar heb ik ook geen probleem... met mijn huidige partner mee, dus ja. die ja. weet dat. Dat is mooi. Ja. Ik wens je, want ik denk dat we bijna aan het eind van de uitzending zijn. Nou, plotseling dan waren dat net niet zes minuten, jongens. Hoeveel hebben we nog? Nee, maar als je je opwint, dan zijn er drie minuten zo voorbij. Maar er blijven er nog wel drie over. <laughs> blijven nog drie over. Wij hebben nog drie minuten. Waar wilt u dat over hebben, tot slot? Nou, waar wil ik het over hebben? Dat ik eigenlijk uh, sowieso een gelukkig man ben. En dat uh, ik begon het programma, hebben me allerlei vragen gesteld. Van, uh, ik heb enorm in de publiciteit gestaan de laatste half jaar. En uh, uh, uh, het hele gedoe in Amsterdam met de vergunningen, en de, de, ik zocht mijn laatste plaatje uit en uh, ik wist eigenlijk niet wat ik wilde draaien. Toen zag ik in één keer de naam Cohen daar staan. En dat had niks met Cohen, onze burgemeester, naar maken. maar die zanger is Leonard Cohen. En die vind ik op zich wel leuk. Dus als ik de naam Cohen zie, dan doet je er toch denken van... Ja, we hebben toch de laatste half jaar enorm veel gedoe gehad rondom mij. Hè? Dat hij naar buiten heeft gebracht. We gaan een onderzoek naar Koester doen. We gaan dit doen, we gaan dat doen. En vandaag zijn de vergunningen afgegeven. Hè? Dus, de, dus het hele verhaal van uh, Koester dit, Koester dat. Dus de gemeente heeft gewoon op een keurige manier... heeft hij vandaag de vergunning voor de Afgegeven. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus je hebt iets te vieren. En nou, dat... ik heb iets te vieren, maar. Ik wist het eigenlijk van tevoren. En ik moet ook zeggen, het is heel netjes gegaan bij de gemeente. Dus niks, geen, geen achteraf, geen gepraat of wat ik maar. Ze hebben gedaan wat ze konden, mm -hmm. wat ze mochten doen namens de wet. Ik bedoel, met die nieuwe wet, mag je iemand helemaal, we mogen dit, we mogen dat. Alleen ja. ze hebben bij mij als eerste gedaan. En dat is wel eens nadeel. En dat je, dat je iets meer zaak hebt dan een ander. Dat je meestal als eerste eruit gepikt wordt. En ze hebben gedaan, en dus ik zal ook geen verkeerd worden over de gemeente zeggen, maar ze hebben maar, vandaag keurig de vergunning Kooistra, afgegeven. We moeten de, de, de, de eventjes plaatsgeven aan de Naamgenoot van de burgemeester van Amsterdam. Bedankt dat u hier geweest bent. Okay, en graag ik, ik heb het goed gehoord dat hij nog een keertje terug wil komen. Ja hoor. Ook als dat met hem minder goed gaat. Ja zeker. Ja, zeker. onder alle omstandigheden. Ja, Dank je wel. Bedankt. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. De luisteraars stilletjes tussendoor neem ik afscheid van u. En ik uh, spreek met u af tot volgende week zaterdag om 12 uur. Bent die er weer en ik ook. En we gaan ons verbazen over alles wat leeft. Hmm.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 long before the sky would open forsaken almost human he sank beneath your wisdom like a stone and you want to travel with him and you want to travel blind and you think maybe you'll trust him for he's touched you